2. Een kaartsysteem op de ten behoeve van de trefwoorden, catalogus geëxcerpeerde tijdschriften. 3. Een kaartsysteem op de in het bureau aanwezige proefkaarten. 4. Een kaartsysteem op de door het bureau verzamelde verhaaltypen en motieven. Die omschrijving is toch juist? Nee, niet juist. Een kaartsysteem dus.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 Dat je dat allemaal herinnert. Kleine menselijke dingen herinner ik me. Dat is een eigenaardigheid voor me. Ik heb niks aan doen. Ik ben opgehouden balk. Meijerink heeft geklaagd dat wij geen van allen onze vakantie opgeven. Oh, alweer. Ja. Heb jij dat laatst nog gedaan, Tim? Ja, ja, natuurlijk. Ach, die man wordt gewoon oud. Misschien bedoelt hij mij. Ik ben ermee opgehouden omdat hij het toch vergeet. Nee, bedoelde ons allemaal.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 Plotseling wist hij hoe hij had moeten reageren. Hij had tegen Bart moeten zeggen. Hé, hey, heb ik dat nog niet opgegeven? Dat is niet orde. En vervolgens had hij het rustig voor de tweede keer aan mij moeten opgeven. Zonder er verder een van gevaarlijk te maken. Het ergste was omdat hij dat niet eerder had bedacht. Het klopt lekker. Mm. Wacht even. En jullie krijgen er ook nog poeienzuiker op. Oh. Mm. Mm. Mm. Was Wat heb jij op je wang Gesneden met scheren. Mm. Ik ben dit weekend op een wandeling gestoken door een klein insect. Mm. Door een mug, zeker. Mm, uh, dat heb ik niet kunnen determineren. Mm. Mm. Waar heb je gewandeld? Verdomd mm. lekker zien. Ja. Ja? ja? Het is inderdaad weer heel bijzonder zien. Ik moet zo lustig hebben al pap van. Pappel pap. Waar mm. <lacht> uh, langs de gerecht? Van Woerden naar Woerdense ze verlaten. mooi. Ja, het is inderdaad heel mooi daar. Hebben jullie nog gewandeld in twee Wij zijn op de fiets naar Schardam gereden... en toen door de Bemster terug. Mm -hmm. In Edam zaten twee mannen naast ons op het terras van het Damhotel. Mm -hmm. die vroegen zich af... of het water in de gracht met vloed op en neer ging. Mm -hmm. Automobilisten zeker. Oh, Als ik niet gedacht had, ja. binnen de vijf minuten. Oh. Maar dat is zo... Als je overal kunt komen zonder er iets voor te doen, wordt het een grote bende in je hoofd. Zoals in het hoofd van Meijering. Daar zit toch helemaal niks in, zeker. Meneer Meijering heeft heus wel aardige eigenschappen. <laughs> nou wel. Ook eigenaardige trouwens. Laatst vertelde hij dat hij de Jong wel eens tegenkomt. Ja. En dat hij hem dan groet. Uit respect. En dat hij laatst op straat zijn oordeel heeft gevraagd over de reet van Israël op Entebbe. Oh, dat vind ik niet zo eigenaardig. Maar hij kent me nog niet. Nee, dat had ik wel begrepen. Ik ben de loede loe jong bijna elke dag, maar zou zelfs niet bij me opkomen om te groeten. Ja, maar Maarten, jij wilt geen contact. Hoe lang dat zal het ik... wel zijn. Maar... Hoe lang is dat lopen langs de gerch? Um... Gaan jullie vliegen zien? Ja, dat moet wel. Je kunt ook met de trein. Ja, maar zo lang oh. in de trein zitten, daar hou ik niet van. Als je niet naar het raampje kijkt. Ja, Dan krijg ik zo'n houten kont. <laughs> Dan moet je opstaan. Uh, uh, wie wil er nog een appelflap? Ja, ik vind ze werkelijk heerlijk zien, maar ik heb aan één genoeg. Nou, ik wel hoor. Mm. Ja. Even in. Even hier. En is lekker? lekker, dank je. Zaterdag. We op de Duitse Gracht. En daar hoorde we een jongen en een vrouw vragen waar het Frans Verkeersbureau was. Dat wisten ze niet.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 Die heb ik vergeten. Stom, hè? Die vergeet ik ook altijd. Kijk u nog even naar en laat me zien of ze er iets over hebben. Want het interesseert mij ook wel. En anders kan hij weg. Ik hou hem even. Maarten, er is één appelflap over. Dat is wel verdomd lekker. Ja. Oh, jij denkt ook overal aan. Nou, oh, lekker. Haas je me niet. Oh, dat is de eerste keer dat ik jou op de fiets zie. Een heel gek gezicht. Dat heb je een paar maand geleden ook gezegd. Is het welachtig? Je kwam uit de Vijzelstraat en ik, ik kwam van de Keizersgracht. Ik kan het me echt niet herinneren.